Met het de Italiaanse kustwacht heeft vandaag 4300 vluchtelingen gered van boten op de Middellandse zee. Daarvoor moesten 20 reddingsoperaties worden uitgevoerd. De Kroatische en Britse marine hebben assistentie verleend. Op een van de boten is een dode vrouw aangetroffen. De oorzaak van haar dood is niet bekend. Ook de Griekse kustwacht heeft een reddingsactie uitgevoerd. En daarbij zijn nog eens 335 mensen uit zee opgepikt. De Raad van State heeft Nederland op de vingers getikt over het conflict van vorig jaar zomer over de Arubaanse begroting. Die kwestie was voor de Arubaanse premier Eeman reden om korte tijd in hongerstaking te gaan. Minister Plasterk, die over koninkrijkszaken gaat, had de Arubaanse gouverneur verboden de begroting van Aruba goed te keuren. Er moest eerst onderzoek komen naar de financiële problemen van het eiland. Maar volgens de Raad van State had de minister die opdracht niet mogen geven, omdat de gouverneur eigen bevoegdheden heeft en waakt over de autonomie van Aruba. De Russische president Poetin wil een militaire basis in Wit-Rusland. Rusland heeft nu al een radarpost en een verbindingsstation van de marine in het land, maar nog geen volledige basis. De ligging van Wit-Rusland is strategisch ideaal, omdat het grenst aan de NAVO-landen Polen, Letland en Litouwen. Wit-Rusland heeft al laten doorschemeren dat het eigenlijk geen Russische basis wil toestaan, maar de voormalige Sovjet-republiek is sterk afhankelijk van Moskou voor olie en geld.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 is de zomer van ZFM met, met nu de Breakdown. The Euro, The Euro Breakdown. The Euro Breakdown.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 So where are you now that I need you? Where are you now? Everybody else was playing That's for, sure. That's for sure And I was the money deze week Skrillex en Diplo met Where Are You Now en de believers hier in de studio die stonden er echt op te dansen en die vonden het helemaal geweldig. Even hey, gaan door met de nummer 13 Disney sterretje uit Camp Rock kom ze actrice maar die is tegenwoordig ook goed aan het zingen. Demi Lovato What you like, it's okay. In 2008, begon ze al met haar uh, debuutalbum, Maar het is dat ze in 2010 meedeed aan de Amerikaanse x door deze disney ster Dat ze echt uh, bekend is geworden en doorgebroken. Demi Lovato. Cool voor de summer deze week op uh, nummer 13 uh, hier in de u Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. En we zijn uh, toegekomen aan de top 10. En ik ga de top 10 uh, compleet uh, voor je draaien. Maar niet voordat ik uh, 20 tot en met 10 aan jou verteld heb welke waar staan. Want we hebben weer een uh, hoop nummers overgeslagen. Op nummer 20 staat uh, Louis Notté met Rhythm Inside. Flowrider, Robin Thicke en Fridding Wide. I don't like it, I love it. Vinden we op een 19e plek. De langst genoteerde plaat uh, van dit moment. Louis met Cheerleader vinden we op uh, 1836. 36 weken. Maar liefst al uh, in de Euro Raidown.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 Breakdown.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 De video geregisseerd door Joseph Kahn... werd afgelopen weekend onthuld tijdens de MTV Video Music Wars... en is al ruim 15 miljoen keer bekeken op YouTube. Maar de, zangers, de zangeres zou met haar clip... een volstrekt verkeerd beeld neerzetten van, Afri van Afrika... omdat de mensen in de clip merendeels blank zijn. Nou, Ook is er verbazing over het feit dat Swift met haar team... denkt dat het goed is om een video te maken... over de fantasieën van een witte kolonie in Afrika. Wat, eerder gedacht, wat eerdere gedachten zijn uit het midden van de vorige eeuw. Nou, de zangeres heeft juist met de clip een uh, hele andere bedoeling gehad... Hij verklaart al eerder dat alle opbrengsten komen te goede aan de African Park Foundation. Ook bij de clip van Shaker Duff kreeg de zangeres ook kritiek op haar culturele ongevoeligheid. In die clip zijn gekleurde mensen te zien als dansers. Terwijl uitsluitend blanke mensen te zien zijn in de balletcernes. Nou ja, Swift heeft nog geen reactie gegeven op de nieuwste aantijgingen. Wil je de clip nou bekijken en je eigen mening erover vormen... ga dan gewoon even naar Veve over YouTube en dan kan je hem natuurlijk zien. Demi Lovato dan, want komende maand verschijnt Confident... het nieuwe album van deze dame. Op de hoes staat de zangeres met een half doorschijnende onderbroek. En dat leverde best lastige momenten op toen de hoesfoto moest gekozen worden.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 Zo is het toplus te zien, terwijl ze zichzelf met de gespreide benen aan het opwinnen is. En op een andere foto zien we haar in een string, terwijl ze de grond likt. Nou ja, we zijn uh, niks anders gewend ondertussen van Miley Cyrus. Er zijn altijd schokkende foto's geweest. Nou ja, ga maar gewoon kijken. Ga even googlen, dan kom je er voor zelf achter. Wij gaan verder met de Euro Breakdown. Met de nummer 8 van uh, deze week. Dat is uh, Klingon, uh, samen met Broken Bank. Met de uh, Riva. Restart the game. You're yeah, too anybody used to be. So now the blame. You shoot the tree, you watch it fall as you can see. You start the game. You yeah, taste, it, the pain of losing someone. who it changes. Don't even look back at right, yeah, this wasted moment's moment. Yeah, You're too anybody used to be. She's so not blame. You shoot the tree, you watch it fall as you can see. You start the game. Sorry, Staat op nummer 7 Lance Money Lewis met uh, Bills. Het is weer vrijdag, de Radio 53. Ja, de radio 5 graag collega's die presenteren de Nederlandse top 40. En die ga ik even in vogelvlucht met je doornemen.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 En op nummer 9, Don't Worry van uh, Madcon. Adam Lambert met Ghost Town op nummer 8. En R-City samen met Adam Levine, Locked Away op nummer 7. x In en Ingrosso, Sun is Shining op nummer 6. Lost Frequencies, Reality op nummer 5. El Paradon is van de eerste plek afgestoten. En vorige week nog op nummer 1, deze week op uh, nummer 4. Op nummer 3 dan uh, Ain't Nobody Loves Me Baddy. Felix Sean Remix uh, samen met uh, Jasmine Thompson. Can't Feel My Face, The Weeknd op nummer 2.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 The Euro Breakdown. That's what I wanna do.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 Ja, dan doet het wel pijn helemaal als er nog wat bliksem terechtkomt. Maar ik hoop niet dat dat uh, vandaag zal zijn vanwege het uh, paal zitten wat uh, op strand in Tallassa aan de hand is. Actie tegen het verzetten, voor het verzetten van de windmolens. Tegen de plaatsing van de windmolens. Uh, ja, daar zal je nog vast en zeker voldoende over gaan horen hier op uh, ZFM antwoord.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 ...naar Zandvoort draait door. Een leuk programma gepresenteerd door... Hij uh... ah, gaat niet eens van klappen tegen, tegen wie. Hey, uh, de top drie van uh, deze week uh, is aangebroken. Maar, uh... ja, het is, uh, hij, hij is echt weer in de mengelmoes geweest.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 the gates, I could not enter, walked into the flames, called out your name, but there was no answer, and now I know my heart is a ghost town, my heart is a ghost town.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 Just wanna go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 Nou, het heeft een vergelijkend uh, onderzoekje bij uh, Google blijkt trouwens dat uh, ook zijn 5 foot 6 inch uh, aanhouden als zijn lengte van Giroul. En uh, dus is de kans groot dat, hij ook, uh, dat, dat ook zij van de Ripper worden aangesproken op uh, hun vermelding. Ik denk dat uh, deze Giro dat uh, zelf uh, ooit een keertje gezegd heeft in een of de interview'tje. Want uh, nou ja. Hey, yep. Wikipedia is een mooi medium hoor. Uh, ideaal vind ik dat. Maar. Uh...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 Genoeg berichten voor je. Tijd voor de nummer 1 van deze week. Oude nummer 1 heet van de top 40 van de Nederlands top 40. El Pardon van Nicky Jim en Enrique Iglesias. Me <nomu> dijeron que te casando. Tú no sabes mi no subes en la Deze week uh, Nikki, uh, Rikki Iglesias. Samen met uh, Nikki Jer, met. Uh...